Hier Goedemiddag en we beginnen met het winterweer. In het noorden van het land zijn meerdere wegen afgesloten... door de sneeuw en harde wind. Onder andere in Groningen waarschuwt de veiligheidsregio bij de NOS. De laatste geluiden die wij krijgen vanuit de meldkamer en de wegbeheers... is dat de wegen op de buitengebieden toch wel verslechteren. Dat we zien dat er toch hier wat duinvorming ontstaat... en dat de auto's in vastlopen. Tot vanavond 9 uur geldt code oranje voor Groningen, Friesland en de Wadden. Pas je rijstijl aan waarschuwt Rijkswaterstaat. staat. Naar schiphol zo'n 300.000 KLM-reizigers konden afgelopen week... door het winterweer niet volgens planning vliegen, met de vliegmaatschappij. Door de sneeuw werden dagelijks honderden vluchten geschrapt. De meeste passagiers zijn volgens KLM inmiddels omgeboekt. De burgemeester van de Oekraïnse hoofdstad Kiev roept inwoners op... om de stad tijdelijk uit te gaan. Bijna de hele stad zit zonder verwarming en ook zonder warm water... na een aanval vannacht. Zo'n 6.000 gebouwen zouden zijn getroffen. In Kiev vielen zeker vier doden. En dan een mega deal voor dartsensatie Luke Littler. Hij heeft het contract bij zijn sponsor met 10 jaar verlengd. En daarmee pakt hij pas echt bolzaai. Want met die deal zou hij miljoenen euro's binnenharken de komende jaren. Niet slecht voor Littler, die nog maar 18 jaar oud is. Hij is tweevoudig wereldkampioen en pakte tot nu toe al 3 miljoen pond aan prijzengeld. En dan nog het weekend weer van Weer Plaza. Het kan nog glad zijn. Vanmiddag op veel plaatsen sneeuw. Het is een graadje of drie. Dit weekend erg koud met temperaturen ver onder het vriespunt. Nieuw verkeer van Flitsmeister begint wel iets drukker te worden nu. 13 vertragingen, dat valt toch wel mee voor een vrijdagmiddag om 4 uur. Twee langer dan 20 minuten. De A27, Gorkum richting Utrecht tussen Noorderloos en Everdingen. 38 minuten, 7 kilometer file. En de A58, nog steeds gaat donder van Tilburg naar Breda tussen de Racehof en Bavel, 6 kilometer, 24 minuten. Heeft nog steeds te maken met die spoedreparatie. Ze zouden klaar zijn om 3 minuten voor half 4. Inmiddels is het 4 over 4. Het is niet helemaal gelukt. Houden dus rekening met vertraging. En met een omleiding, als je richting Tilburg wilt, kun je beter utrecht Waalwijk. Over de A27, A59, de A2 en dan de A65. De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas. En terug naar de hits. Domein verschuren. De grootste hits van 9 januari 2026. De eerste helft is afgestreept. De 20 dikste rammers van deze week afgetrapt door Suzanne en Freek.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 Thank yeah. yeah.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 Week, vrijdagavond te zien als juryleden in de terugkeer van The Voice of Holland. En deze week samen in de Nederlandse top 40 op nummer 20. Suzanne en Freek en Niemand. De top 40. Op 19, één plekje hoger, staat de Afrobeat-beuker van Topic, Fireboy, DML en Nico Santos. Ja, Nico Santos. Met zo'n naam denk je toch, die gast die komt uit een exotisch land. Die heeft vast allemaal Spaanse zomerjes in zijn koffer. Ook perfect op Afrobeat-tracks zoals een huidige hit. Maar het is stiekem gewoon Nico Wellenbrink uit Bremen. Hij was tot voor kort vooral songwriter voor allemaal Duitse artiesten. Dat begon ooit met echt snoeiharde hiphop. En daarna is hij jarenlang de koning van de schlagers geweest. Dus is echt waar. Als je als Duitse artiest een goede hoempapa hit nodig had, dan moest je Nico aanroeven. Hij heeft ook heel veel voor Helene Fischer geschreven, zoals deze Achterbaan. Ik de Nog een grappig feitje, hij is ook dankzij Helene Fischer bij de dance en de EDN terechtgekomen. Want toen Topik de muziek van Helene Fischer hoorde, dacht hij: wie is dat genie eigenlijk achter die tracks? Die moet ik hebben. Ze spraken af, ze hebben echt bergen aan dance-demo's gemaakt voor Underbody. En ze waren helemaal enthousiast. En Topik vroeg toen ja, of hij zelf ook even wilde inzingen. Die Nico, de moeilijkste niet, heeft dat braaf gedaan. En zada, kijk nu toch eens. Zo ga je van hip-hop en slager schrijven voor anderen naar zingen op een Afrobeat-hit met Topic en Fireboy DML. Body van dus Nico Santos deze week op nummer 19 in de Nederlandse top 40. whatever, whatever it takes. be,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 Sommelier nog de oversteek naar het linker rijtje. En deze week gaan ze geen kant op. Positief bekeken, dat doen ze wel op de piekpositie. 18 blijft 18 voor morning. In de top 40 van vrijdag 9 januari 2026... tot 6 uur vanavond hoor de 40 grootste is van dit moment. En dat niet alleen. Iedere vrijdagmiddag rond kwart over 4... speel ik een spelletje met je muzikaal spelletje. Door velen geloofd, door sommigen gevreesd... de nationale is de top 40 rebus... Door zo verschillende top 40 -e iets achter elkaar. Elke hit staat uiteraard voor een letter. En samen vormen die letters een woord dat te maken heeft met de week... die is geweest of het weekend dat gaat komen. En aan jou te achterhalen welk woord ik zoek. Als dus het deze week een zes letter wordt, dan weet je dat alvast. De rest moet je zelf doen. Iedereen er klaar voor. Here we go. De top 40 rebus. De eerste letter. De laatste letter van de zanger die door het winterweer... bijna zijn optreden bij Vrienden van Amstel Live heeft moeten missen. Kan je niet de tweede letter. De eerste letter van de hit waarmee Stranger Things acteur Joe... deze week na twee jaar een re-entry maakt in de enige echte top 40. De derde letter. De ene laatste letter van het succesvolste zingende echtpaar... dat we ooit in de top 40 hebben gezien. Nee, niet. De Eerste letter van de zangeres die nu in totaal al meer dan 200 weken in de enige echte staat. Mede dankzij het succes van Open Light. De vijfde letter. De laatste letter van het op 40 hit die Antoon vorige week in een akoestische versie live zong op Q-Music in Stefans Piano Bar. De zesde letter. De tweede letter van de zanger die in de jury zit bij een nieuwe talentenjacht op Netflix. Or at a little holy water. De top 40 rebus. Dat was hem. was een beetje te doen. Dan mag je jouw antwoord nu doorsturen via een bericht in de Q Music. Ik heb uitslaggooid naar Alex Barne. Min 1 Eternity. Hear the clock ticking on the wall. Losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall. Every breath is a break in the real tide. Oh, how long?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 Community zakt één plek naar nummer 17. Daarvoor kreeg je een muzikale breinbreker van me. Top 40 gevers van deze week. vlogen 6 tot 40 iets om je oren. Ging super snel. Toch kregen onder andere Dennis Hartgers, Francine van der Meer... en Marloes Smits het voor elkaar om het juiste woord eruit te halen. Gefeliciteerd. Jullie hadden het allemaal goed ook. Want het woord dat ik zoek is... Uh, ja, ik mag het nog zeggen. Het woord is... Beetje. Het verpouwde woord. Ja, nu mag het nog. Beetje is het verboden woord van 2026. Vanaf aanstaande maandag. 500 euro kan van jou zijn. Als je mij of mijn collega's het woord beetje hoort zeggen. Vanaf maandag kan ik niet vaak genoeg zeggen. Deze tellen allemaal niet mee. Dat sta ik nu al in de schuldsanering. Vorig jaar was het een hel voor mij. Ik heb het verboden woord toen in totaal negen keer gezegd. 4500 euro. Maar ik heb bepaald dat ik me dit jaar geen zorgen over ga maken. Het boeit me echt geen fluit. Want vorig jaar zo in de stress. Twee jaar geleden ook. Ik werd s'nachts echt. Echt wakker, zweten, dus omdat ik droomde over het verboden woord. Dat gaat me dit jaar niet nog een keer gebeuren. Mijn uren slaap, die ik wel kan pakken met die baby, die zijn me zeer veel waard. Meer dan 500 euro per keer. Kan het op me afkomen. En als ik het zeg, dan gun ik jou die 500 euro. Mijn pak is niet. En verliezen wordt sowieso lastig van Matty Valk. Dat is ook lekker. Aanstaande maandag vanaf 6 uur in de ochtend in de ochtendshow. Het verboden woord. Dat is een beetje voor 500 euro. Dan de grootste hit van deze week, nummer 16, Miles Smith. Maximum hits. You sound better I'm with you. You wanna dance? Take my hand, take my head Cancel all your plans. Take a chance, take a chance. Take a chance Dit is zijn zesde week. Miles Smith en Stay If You Wanna Dance. Vijftien hits nog over in de lijst van vrijdag 9 januari. Een van de dikste beukers van dit moment onderweg. Heaven, I Run hoor je zo. Start je zaterdagavond met Chris Cross Amsterdam.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 ...extreem Lage prijzen. Zoals Palazzo Coffee Cups XXL verpakking 50 stuks maar 5,77. En onze Hotel Royal Handdoek maar 2,48. Deals waar je heel blij van wordt. Vind nog meer extreem lage prijzen in de winkel op de app. Action kleine prijzen. Grote glimlach. Prijsvrije vakanties. Nu de hoogste korting tijdens de super vroegboeksel. Van Mossel bevriest de prijzen. Start het nieuwe jaar voordelig en profiteer nog van de prijzen... van het oude jaar op geselecteerde modellen. Geen verhogingen, geen verrassingen. Alleen bij Van Mossel. Profiteer snel. Ga naar vanmossel.nl Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week diverse soorten Jumbo groente en aardappelen. 1 plus 1 gratis. Lipten. 1 plus 1 gratis. Of alle knor wereldgerechten of maaltijdmixen. 2 plus 3 gratis. Voor die prijs. Jumbo.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 Ik wil van mijn auto Goedemiddag, het is half vijf geweest. Dit is de Nederlandse top 40 bij Q-Music met verkeer van Flitsmeister. Twee vertragingen langer dan 20 minuten op de A27, Gorkum richting Utrecht. Tussen Noorderloos en Everdingen door een auto met pech, drie kwartier vertraging, 7 kilometer file. En de A58, Tilburg richting Breda. Tussen Tilburg-Reeshof en Sint-Annebos, 6 kilometer file, 22 minuten vertraging. Weekend weer, vanmiddag nog op veel plaatsen sneeuw. In het noorden is het min 2, in het zuiden plus 3. Dit weekend erg koud met temperaturen ver onder het vriespunt. Nathalie heeft het laatste nieuws. Goedemiddag. De eigenaar van het afgebrande café in Zwitserland is opgepakt. Met oud nieuw vielen daar 40 doden en tientallen gewonden. dat de brand uitbrak door vuurwerk op champagneflessen. En het lijkt erop dat er te weinig vluchtwegen waren in het café. Dat was er jarenlang geen controle geweest, terwijl dat wel moest. Goed nieuws vanaf Schiphol: KLM schrapt voor morgen geen vluchten van en naar het vliegveld. Door de sneeuw werden de afgelopen dagen honderden vluchten geannuleerd. Zeker 300.000 passagiers konden hierdoor niet volgens planning vliegen. Inmiddels is het grootste deel omgeboekt, meldt KLM. En fietsbezorgers van Coolblue moeten in ons land voortaan verplicht een helm op. En dat komt door een val van de topman van het bedrijf. Jongen, jongen. Hij raakte daarbij een paar tanden kwijt en liep wekenlang rond met hoofdpijn. Daarom dus deze maatregel en Coolblue gaat nu zelf ook fietshelmen verkopen. Best wel raar eigenlijk dat de bezorgers niet verplicht worden om een helm te dragen. Kijk, ik vind, uh, we zijn in Nederland natuurlijk best wel getraind met, uh, met uh, fietsen zonder helm. Ik denk tegelijkertijd ook dat binnen nu in tien jaar we een algemene helmplicht hebben. Dat kan bijna niet anders. Je ziet het ook ja. in andere Europese landen die ook best goed kunnen fietsen. Maar dat dus een professionele organisatie als Coolblue in dit geval. dus nog geen helmplicht had. best wel gek eigenlijk. Maar blijkbaar moet het ja. kalf dus eerst verdrinken voordat het put gedempt wordt in dit geval. En een paar tanden kwijt. Ja. Ja. Ach. En in Thailand heeft een waarzegger zijn eigen ondergang voorspeld. Een 19-jarige vrouw dacht vorige week een goede daad te verrichten. door hem wat geld te geven. En in ruil daarvoor voorspelde de helderziende tussen haakjes haar nabije toekomst. Daarin zei hij dat de vrouw een waardevol bezit zou verliezen. Alsof het toeval ermee speelt, was hij niet veel later haar iPhone 13 Pro kwijt. Je raadt het al. Nee. De waarzegger bleek hem te hebben. Hij is opgepakt en de vrouw kreeg haar telefoon terug. Gelukkig. Even hey een zo meteen naar Roxy Dekker.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 Dat besef kom niet vanavond Dus voor nu heb ik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 Come! ...instrumentaal. Haven en de Aragon. stijgen één plekje Vorige week nog op nummer 15, deze week nummer 14. Iron en Roxy Decker daarvoor. Min 1 juist. Zij gaat van 14 naar 15. Loser in de top 40. Ik krijg een berichtje van Simone in de Q-App. Edemien hey, ik ben onderweg naar Rotterdam. Hoi, kan niet wachten op Vrienden van Amsterdam Live. Oh, Simone, je gaat genieten vanavond. Van Douwe Bob, de oppositie, Kraantje Papi, Emma Heesters en Kensington... Zij werden afgelopen woensdag nog last minute bekendgemaakt op die line. Kon er niet uitblijven. Ze hebben namelijk dit jaar een Amerikaans thema. Bij Vrienden van Amstel zit het helemaal in de western sfeer. Het is de ideale setting voor Jason Doud, de nieuwe zanger van Kensington. Voelt Rotterdam Ahoy deze dagen toch een beetje als thuiskomen, denk ik. Ga je komende weken naar Vrienden van Amstel Live? 14 shows op de planning. Dan kun je deze waarschijnlijk alvast gaan oefenen in de komende tijd. Stee gaat er waarschijnlijk wel voorbij komen. Deze week op nummer 13. Net zo 13 als vorige week. Kensington in de Nederlandse top 40. 2025 niet meer in de top 10 van ons land. Somber Undressed zakt twee plekken af. Vorige week 10, deze week twaalf. De top 40. Als je vaker op vrijdagmiddag luistert... dan weet je, ik ga enorm goed op die... Uh, die neurige video's van muzikanten en producers. Dat je dan als een soort... fly on the wall, een vlieg op de muur... kan meekijken met hoe zij muziek maken. Dat ze al die laagjes aan je laten horen... Je hebt bijvoorbeeld video's van Russo... die uh, laat dan zien hoe hij binnen één uur een track maakt. Of livestreams op Twitch van Justin Bieber... heb ik er de zender over gehad. Dat is wel heel cool. Als je hoort, heb ik een nieuwe leraar gevonden, meester Afrojack. Hij gaat soms live op Facebook om dan samen met zijn kijkers muziek te maken. Dan legt hij allemaal uit wat hij doet, wat zijn idee is. Hij speelt wat dingetjes in op zijn keyboard. Je wordt helemaal meegenomen in zijn proces. Laatst ging hij Titanium, de hit die hij voor David Guetta en Sia maakte, ging je helemaal ontleden. Echt ieder geluidje kwam voorbij. Er heeft hij ook een andere video gemaakt waarin hij uh, laat horen: ik wil graag een nieuwe intro-song maken voor mijn live shows. Dat klinkt dan zo lelijk. I want to do a new intro. Why not actually try to make that intro right now? Make something like that. I need like a. I think the concept is cool. Dit is een livestream. Dit klinkt eigenlijk nog nergens naar. Maar zo klinkt het als hij dan deze productie voor 50.000 mensen speelt. Ja, ik kan hier enorm van genieten, zo cool. Kan ik niet wachten op de livestream waarin hij deze helemaal uit elkaar gaat halen? Dit is zijn huidige top 40. Hij is inmiddels 7 weken in de top 40 met Elo Black in My World. Blijft deze week staan op nummer 11. Dit is.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 Deze week 11 in hun zevende week Afrojack en Edel Black in My World. En zo bleven er nog 10 over. De ontknoping van de top 40 van vrijdag 9 januari 2026 komt eraan. Staat Taylor nog steeds op nummer 1, de ja of de nee? Top 10 afgetrapt met een gouden maar oude van Zara Larsen. Lush Life.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 Autohuur met sunnycars voelt alsof de kinderen Mama. niet mee zijn. Kieselstranden zand worden.